Dit is het lokale Omroep Goorlen nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Op weg naar een aanhouding van een verdachte Tilburger in een hotel bij Goorlen... ...kwamen agenten woensdagnacht nog twee verdachten op het spoor, in de bossen. De mannen zijn alle drie aangehouden. De politie zegt, twee vliegen in één klap. Op weg naar het hotel zagen de agenten in het bos een auto met hoge snelheid rijden. Na een stopteken, zwaailicht en sirene, heeft de politie de bestuurder staande gehouden... In het voertuig werden inbrekerswerktuigen, zaklampen, koper, lege jerrycans, een tuinslang en wat handschoenen gevonden. Daarnaast bleken er blauwe politiezwaailichten ingebouwd in de auto. Bovendien had de bestuurder geen rijbewijs in bezit en de twee inzittenden zijn daarvoor aangehouden en het voertuig is in beslag genomen. Daarna vervolgde de politie haar weg naar het hotel waar de andere verdachten zich zou ophouden. Daar is de Tilburger aangehouden. Bij het binnentreden van zijn hotelkamer trof de politie een computer aan met zaken die te maken hebben met internetoplichting. De computer is door de politie in beslag genomen. Kleur en beeld laten voelen aan mensen die moeite hebben met visuele informatie. Er is bewezen dat werken met kleurherinnering dingen terugbrengt bij mensen die al jaren geen kleuren meer kunnen zien. Het is een ontdekking van Jofke van Loon, revolutionair, precies kunstenaar.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 Tussen de 21 en 24 graden. Vanavond zijn er wolkenvelden. Ook kan er een buitje vallen. Komende nacht daalt het naar 15 graden. Morgen hebben we hetzelfde weerbeeld. En vanaf zondag weer zomerse temperaturen in de regio Goorlen. Tot zover het lokale omroep Goorlen nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl